...en met het NOS-journaal. Het Gaza-bestand wordt met zeker drie dagen verlengd... ...hebben Palestijnse en Egyptische onderhandelaars gezegd. Israël heeft het bericht nog niet bevestigd. Rond deze tijd loopt het staakt het vuren tussen beide partijen af... ...dat zondagavond van kracht werd. Twee uur geleden kwam in Israël nog een raket neer, een onbewoond gebied. Hamas ontkent dat er vanaf de Gazastrook een raket is afgevuurd. De Nederlandse regering stuurt hulpgoederen naar de duizenden gevluchte jezidis in Noord-Irak. Nederland stelt voedsel, water en dekens beschikbaar. De goederen worden door de Australische luchtmacht gedropt boven de bergen waar de jezidis naartoe zijn gevlucht voor de IS-strijders. De actie kost maximaal een miljoen euro en wordt betaald uit het noodhulpfonds. Daphne Schippers heeft in Zürich Europees goud gewonnen op de 100 meter. Ze won de finale in een tijd van 11 seconden en 12 ste Het is voor het eerst sinds 1962 dat een Nederlandse vrouw een gouden medaille wint op een EK-atletiek. Op de tienkamp van het EK heeft Eelco Sint-Nicolaas net naast de medailles gegrepen. Hij werd vierde. Niet alle menselijke resten die in de jungle van Panama zijn gevonden waren van Chris Kremers en Lisanne Froon. Dat zegt de Panamese advocaat van de familie Kremers. De laatste resten werden begin deze maand gevonden, vlakbij de plek waar eerder wel overblijfselen van Chris en Lisanne zijn aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat de laatste botresten onder meer van een driejarig kind zijn en een oudere vrouw. Martin Mooi, de oprichter van het dichtersfestival Poetry International, is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Mooi begon het Rotterdams gedichtenfestival in de jaren zeventig. In korte tijd groeide het uit tot een toonaangevend internationaal evenement. Martin Mooi is 83 jaar geworden. Het weer vannacht neemt vanaf zee de kans op een bui weer toe. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen overdag vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het is dan ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 20 graden. Dit was het NOS-short. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars bij het programma Peaceful Radio Show hier op CFM Zandvoort. We zijn bezig met programma nummer 1012 uur 2 en nog een uurtje muziek op deze late avond. We gaan beginnen met een nieuwe cd of een andere cd van Sour Patrol. Outlander heet deze cd, komt van onze zeer gewaardeerde label Ark Music en um, nou, daar gaan we naar luisteren. Eens even kijken of ik nog een trekje heb. Spirit of the Planet. Ja, dat allemaal in het half donker. Goed, veel luisterplezier plezier. Bij Peaceful Radio. Hello hmm. no. No, no, no.